Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. ...en vijf mensen verwonden, was psychisch labiel. De man woonde in een asielzoekerscentrum in de Duitse stad. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat hij was geradicaliseerd. Recherche en de inlichtingendienst hebben gesprekken met hem gevoerd... en op basis daarvan geconcludeerd dat er geen onmiddellijk gevaar was. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de man handlangers had. Ruim 1600 schadeclaims van mensen uit het aardbevingsgebied in Groningen en Drenthe zijn ten onrechte afgewezen, zegt een juridisch adviesbureau uit Rotterdam. In maart was de conclusie dat het geen schade was door gaswinning in het buitengebied. Het bureau uit Rotterdam deed een second opinion op verzoek van het Groninger Gasberaad, een steunpunt voor bewoners. Het Gasberaad legde nieuwe onderzoeksresultaten voor aan Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, en het Gasberaad overweegt naar de rechter te stappen. In het zuiden van Turkije worden drie mensen uit Haaksbergen vermist. Een van hen, een man van 21, is al sinds 8 juli spoorloos. En sinds ruim een week wordt ook een echtpaar, een man van 34 en een vrouw van 25, vermist. De drie zijn bevriend op Facebook. Wat de Haaksbergenaren deden in Turkije is niet bekend. De Telegraaf meldt dat de man van 21 in Turkije bij het echtpaar logeerde. De drie zijn voor het laatst gezien in Silivke, niet ver van de Turkse zuidkust. Bewoners van twee flats in Nijmegen mogen hun balkon niet meer op vanwege instortingsgevaar. Bij controle is gebleken dat de balkons van veertig woningen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ze worden waarschijnlijk de komende week gestut en dan mogen de bewoners er weer op. Op termijn komen er nieuwe balkons. In het hele land worden balkons van flats van voor 1975 gecontroleerd op fouten in de constructie. en Ook in Limburg en Friesland zijn balkons om die reden gesloten. Het weer, veel bewolking met hier en daar nog buien. Ook soms zon, vooral in Limburg en in het noordwesten. Het is 20 tot 24 graden. Morgen vooral landinwaarts enkele buien. Soms ook zon en het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks drukte in de randstad, alleen vielen op de A27 Utrecht-Breda voor het knooppunt Gorkum 7 kilometer door een auto met pech. En het treinverkeer rond Schiphol ligt stil, komende vanuit Leiden na een aanrijding. Omrijden kan via Sloterdijk, maar hou rekening met drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeers.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 Uitzonderlijk veel succes in België, Frankrijk en Spanje. Maar het nummerreferentie in België: Goud houden. De zanger wordt begeleid door het koren La Nana's en de JJ Band. De verwijderde band van het Belgische duo Jess en James. In totaal nam Jimmy de liedjes op in zes talen en werd het uitgebracht in 14 landen, waarvan vier in Zuid-Amerika. de bekant van de single uit 1971 was het liedje Waar de Zon schijnt. Daarnaast verscheen de nummer van zijn album.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 En mannen schijn, Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon?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 So Ideaal, maar het weet je uit mijn dochter is het liefst van allemaal. Ik zie haar in mijn verdachten, weer tegen het hekje staan. Come to me De zwaarste vorm, ja. omdat ik niet dat helpen. Ergens... We hebben een beetje. Het is zo eenzaam. Well, een v Het is so easy.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 Te midden van die bloemen staat een meisje fris en blozen. Hij vindt haar het mooiste nog mooier dan de mooiste roos. In haar graan die geur en kleur verkoopt ze lente dag en nacht. En ze geeft aan iedere koper goede raad met blijën lang. Ik heb mooie tulpen, hier zinten en narcissen. Bloemen vol voorgeloofden en ze zeggen: Ik heb je lief. Voor hen die een half beloofden, ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind, tussen de bloemen, deed zijn hart toch zo vlug kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon de kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar verdacht zijn vurige geliefde. Van toen af klinkt dat pleintje, dit duetje iedere dag Ik heb mooie tulpen, die er ja, en narcissen Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen die rooien en witte Zeg het mijn bloemen, ze spreken tot het hart Ik heb bloemen voor In Texas, in het stadje El Paso, werd ik verliefd op Maria, mijn schat. Ze was aan het dansen in duistere kroegje, de enige kroeg die El Paso bezat. Diep als de nacht was haar blik als ze danste, blank als de maan was haar prachtige huid.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 Ik heb geen schijn van een dansen en plots, een brandende pijn in mijn Vallen Val uit het zadel maar bij op mijn tanden, want daar beneden want Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onblusbaar, ik sleep mezelf verder, gun me geen ogenblik langer meer rust.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 Mijn groot iets waren. Mijn vader is cowboy. Alarm op de prairie. De volendamse jodelaar, De volendamse jongen. En shock shok, shock oude bok en de cowboyschool. En u hoort nu Bobby Klein met mijn vader is cowboy. Mijn vader is cowboy, zijn zoon je bent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 Bij me voortaan, want je weet. Kom ik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 het was vannacht weer bal. En straks in het café zingt iedereen weer mee. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieshake. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie shake. Lieve mensen, zat er in de groep maar bier. Dan was het nog veel.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 Voel me rijk, rijk, rijk, als een oliesheik Lieve mensen, zat er in de groep maar bier Dan was het nog veel leuker hier Dan was het nog veel leuker hier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 Ik we niet! We niet! We zouden van de zomer op vakantie gaan naar Palma Ik weet nog goed dat ik op vol in die grote hal sta Er werd gezegd, u wordt gevisiteerd En bij de deur werd ieder gefouilleerd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 Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de swapperhand. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet nee. Dan. Dan doe ik met de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 Geef ik mijn boord van trouw Buurt zijden tot elkaar. Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Jonge, jonge, jongen, jongen. Kijk, kijk de gij van Piet. Kijk de gij van Piet. Voor Piet was dat zo'n paal als een pauw. Vond hij veel mooier nog dan zijn vrouw. Hij bracht haar naar een tentoonstelling. Mij riep haar het tot schoonheidskoningin. Sleep En op de hoogte was stond zwart bij het oude oh dus centraal station. Ben je weer op op het perron. de burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. Laat deze staat de guide van Piet En ieder die je uit de schot zingt als hij er zit de butterflies met Kai Kai, de geit van Piet. En daarvoor Hermien Timmerman met In het Witte, en dan een andere even duim met Kietelme Niet. En de volgende dame. Een van de laatste plaat die we voor u gaan draaien, want uh, dan is het voorbij. Het is bijna twaalf Als u denkt dat ik het programma gemist dan... Uh, kan ik u blij maken. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald die door de lokale omroep hier van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 Was Brussel, was toen, oh lala, oh Brussel was toen nog een bruisende stad, in Brussel, in Brussel was toen oh en oh Brussel was toen nog een bruisende stad, Brussel en Brussel was vrij.